Ja, Elisabeth Zegveld die het druk heeft om uit te leggen deze uitspraak van de Hoge Raad. En het ook druk heeft met knuffelen en kussen, met de nabestaanden, al die emoties. Ja, na elf jaar. Ja, elf ja. jaar lang heeft u samen met ze opgetrokken. U was ja. een van de drijvende krachten achter deze zaak. En het is toch een verrassing als ik de gezichten lees. Nou ja, we hebben ook veel tegenslagen gekend. En toen we begonnen, toen werden we natuurlijk toch een beetje gezien als een nou ja, leuke poging. Maar dat ga je niet redden. Dus ja, dan wapen je je op een gegeven moment tegen teleurstelling. Je gelooft erin. Maar we weten dat, dat anderen daar wel eens anders over zouden kunnen denken. Dus daar waren we op voorbereid. En dat het nu zo uitpakt, ja, dat is uh, een verrassing. Nou, ik, ik vind het de enige juiste uitspraak. Ik vind echt dat de feiten moeten tellen. Hè, dat je niet naar de formaliteiten moet kijken, niet naar een VN-vlag en naar overeenkomsten. Maar dat je echt naar de feiten moet kijken. Dus ik vind het ook een hele, hele juiste uitspraak. Ja, want uh, belangrijk was het vaststellen dat, dat heeft het Hof gedaan, dat uh, Dutchbed kon weten dat deze mannen de dood ingejaagd zouden worden. Maar waar het hier om ging was de vraag, is de Nederlandse staat aansprakelijk of de Verenigde Naties? Ja. En daar was de Hoge Raad vrij snel klaar mee, hè? ze zeggen internationaal recht, nou uh, ja, dit kan gewoon de staat aansprakelijk stellen. Ja, ja degene die uh, uh, beschikt. Die is ook verantwoordelijk. Degene die, kan, uh, die de handeling verricht is uiteindelijk verantwoordelijk. En daar doen de formaliteiten minder toe. Nou, uh, De effectieve controle lag bij Den Haag. Dat heeft het Hof bepaald en dat kon het Hof doen. Want daar alle feiten wezen die kant op. Je moet vaststellen welke commandanten en wie stuurde die commandanten aan? Precies, wie, wie heeft de mensen buiten de compound gezet? Vraag 1, uh, onder wiens gezag handelden die commandanten? Uh, wat waren de opdrachten? Uh, nou, als je dat allemaal bij elkaar optelt, dan kom je heel duidelijk in Den Haag uit. Ja. En dan kom je niet in New York uit. Wat kunt u met deze uitspraak? Want u heeft het eerder gehad over een schadevergoeding. Natuurlijk altijd erbij gezegd, daar gaat het niet om, het gaat om het principe. Maar goed, wat is uw volgende stap?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 Uh, uh, dat uh, uh, werkelijk uh, in de buurt komt van het belang van de uitspraak van vandaag. Het gaat, overstijgt het vele, vele malen. Dus het is vandaag echt geen onderwerp van uh, gesprek. De Nederlandse regering heeft altijd gezegd, wij kunnen hier niet op reageren zolang het onder de rechter is. Nou, uh, half uur geleden is dat uh, raf, hè? De rechter heeft definitief voor altijd uit, uh, uitspraak gedaan. U gaat goed luisteren naar het binnenhof. Ja, wat ze zullen zeggen nu, ja. Uh, wat voor consequenties eruit kunnen trekken? Uh, maar goed, ze hebben natuurlijk inderdaad wel al een, een signaal gekregen bij het Hof, hè? Hoe, hoe hier tegen aangekeken zou kunnen worden. Ik zal het gevolg hebben voor deelname aan vredesmissies in de toekomst, want dat was wat er gezegd werd, van ja, niemand durft meer troepen te sturen als je aansprakelijk kan worden gesteld. Het nou, lijkt me echt een onzinnig argument. Ik denk dat uh, je vredesmissie gewoon binnen het recht uh, moet uitvoeren, dat je ook moet, niet moet willen dat een rechter daar nooit een toets uh, op kan toepassen. Uh, dit waren zeer extreme gevallen. Het is nou ook niet zo, en de rechter heeft dat vandaag ook duidelijk gemaakt, dat een, een militair uh, uh, het onmogelijke moet doen. Er wordt heus rekening gehouden met bijzondere omstandigheden. Maar ja, uiteindelijk gelden ook daar regels en daar zal een rechter naar kijken. Als dat een reden is om naar VN, uh, aan VN-missies niet meer mee te doen, nou dan vraag ik me af of je überhaupt daar hè, uh, in instantie aan mee had moeten doen. Overigens heb ik nooit gezien in het, na de uitspraak van het Hof dat Nederland zei nou... Uh, laat die ons naar buiten. Niet Precies. Nee. Dus ik denk dat het een beetje een politiek dreigement was uh, om de rechter uh, in het kamp van de staat te trekken. Ja, en dat is niet gebeurd. Lisbeth Zegveld, uh, advocaat van de nabestaanden van uh, de drie moslimmannen die uh, in Sebinisha omkwamen. En de Hoge Raad heeft dus gezegd: de Nederlandse staat is daar aansprakelijk voor.